ABP en Zorg en Welzijn waarschuw je daarvoor omdat ze door de dalende beurskoersen weinig rendement hebben op hun beleggingen. Tegelijkertijd moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben vanwege de lage rente. Aan het einde van het jaar wordt bekend of de pensioenen echt omlaag gaan. Mark Dullaart moet in april vertrekken als kinderombudsman. Volgens de Volkskrant wil de nationale ombudsman Reinier van Zutphen Dullard niet aan de Tweede Kamer voordragen voor verlenging van zijn termijn. Van Zutphen zou een eigen team willen samenstellen. Mark Delaart trad in 2011 aan als eerste kinderombudsman van Nederland. De vrouwenfinale van de Australian Open gaat tussen Serena Williams en Angelique Kerber. Williams won in twee sets, 6-0 en 6-4 van de Poolse Radwanska. Kerber uit Duitsland versloeg in de hoofdfinale de Britse Kanta met 7-5 en 6-2. Voor Kerber wordt het haar eerste Grand Slam finale. Het weer, eerste droog.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Wacht op verbinding met Hotel Hoogland. En die is er.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 to you'd be the light of the party Man. A lampshade happened there Away to the races Man. So many people loving so many lovers Man. Waking in a ball into some stranger's please. Don't get me wrong I've had my share of affairs I've had Man. some night nights Singing one-night stands. Man. But right in front I think it's only fair here To tell you I got never a fail Not that kind of guy So if you feel the uh, same uh, You're tired of uh, playing games And uh, trying to understand uh, That, uh, that uh, I'm not that kind of man That kind of man oh, no, no, no. A lot of people take their love into lightly They change emotions like they're changing their clothes <laughs> They come alive and thrive on <laughs> new lovers nightly Hallelujah, oh. man. That kind of guy so it feel the same You're tired of playing games And try to understand That I'm not that kind of man That kind of man Ooh, yeah, yeah, yeah oh, You see him standing on the edge of the action <laughs> <way> Same as Nick, he's only playing it good, good He's only looking for a little sweet satisfaction <laughs> yeah. I'm tired of being somebody's <laughs> fool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 Vanuit Hotel Hoofdland zeggen wij tegen u: Goedemorgen, Zandvoort. 23 januari is het vandaag op de zaterdag. En wij gaan nu twee uur lang uh, bij Sierven bezighouden met alle wetens en uh, watjes van uh, Zandvoort. Goedemorgen, Rob. Ja, goedemorgen, iedereen de jager. De presentatie. Uh, de techniek in handen vandaag van Casper Gurrensen. En de redactie van dit programma komt van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie van Gerry Rutte.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 ja, heel blij de, of ik ben heel blij dat je dat op deze manier binnen ja, het... kunt halen en hier uh, kunt laten spelen. Ja, zeker. Als je ziet dat uh, zo'n zo, zo, zo groep dus optreedt op het uh, North Street Jazz Festival. Dan, uh, ja. Is dit natuurlijk wel, ja, als je uh, daar drie keer mag komen, dan ja. heb je wel wat in je mas. Het is toch wel heel bijzonder, hè? want als je ziet wat er voor mensen hier naar Zandvoort toekomen om op te treden. Wat is dat nou? Waarom heeft dat dan zo'n aantrekkingskracht om hier te komen optreden? Nou, er is hier natuurlijk heel veel... Klein jazz podium. ja He, Want als je dezezelfde groep gaat bezoeken en ze spelen in Paradiso, dan betaal je gewoon 30, 40 euro voor de entree. Ja. En hier kan je ze gratis beluisteren en ze, en ze doen precies hetzelfde. ja, dat is, uh, ja. ja Maar wat is, dat, wat is dan zo bijzonder dat ze, dat ze het ook leuk vinden om hier naartoe te komen? is dat antwoord heeft sfeer? Een, ge, een geschiedenis met sfeer. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is een beetje weg, daar doe ik mijn uiterste best voor, omdat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 dat dat is, wel, uh, het is uh, Maar he? ja, het, het is wel zo dat het in Zandvoort leeft. En misschien mag ik het tipje van de sluier oplossen. Want XL gaat ook klein podium doen. Oké. Okay. Dus daar Goed. heb ik me. Ik heb een gesprek gehad met Mike Aardewerk en die heb ik in contact gebracht met Menno Venendaal. Oh ja, daar werk ik al tien jaar mee samen. Ja. En gezegd, nou ja, misschien kan je daar wat doen. Ja, want begint... dat was het groepje wat uh, zeg maar vroeger bij jou bij uh, kwam, hè? Ja, en uh, dat begint dan 5 februari. Ik weet niet met wie, maar ik weet wel dat en, het allemaal begint. op wat voor dag is dat? Dat is op vrijdag. Vrijdagavond? Ja. Oké. Okay.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 ja, daar doe ik me best voor. Nou, ja, Sandwoord heeft natuurlijk voor en na de oorlog altijd heel veel muziek gehad. Ja. He. Heel veel gelegenheden waar muziek gemaakt kon worden. En ja, had, inderdaad had Sandwoord wel een naam. Ja. Het is mooi dat je dat dan terugbrengt. Wat, wat is... Uh, um, de, de, de, kun je daar wel iets over zeggen over de volg, het volgende optreden bij... Uh... 28 februari komt Jessup. Ja. Jessup is ook weer een, een hele beroemde...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 Café-gedeelte van Talassa. En uh, daar beginnen we deze keer om vijf uur. Niet om vier uur. Want er is eerst een partij. En dan moet er opgeruimd worden. En tot opgebouwd hoe laat worden. duurt het dan? En dan duurt het tot acht uur. Oké. Okay. Ja. Nou, misschien dat ik dan nog het red om nog net even een staartje te komen mee. Uh, ja, het is, uh, het is echt iets apart.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 Ja, dat eh, Je moet eh, ondernemen om bekend te zijn. Ja? Uh -huh. nou, dus ik zie de Jazz als uitdaging als eh, een stukje advertentie van wat je allemaal doet. Je krijgt op die manier een ander publiek binnen. En als je je dan presenteert als bedrijf, dan hoop je dat daar mensen van blijven hangen. Dus dat er, vorige keer hadden we nou 80 of 90 bezoekers, was het echt goed bezet. Nou, als je dan later telt en je ziet dat er toch ruim 30 mensen blijven eten. Ja. Dan heb je dat niet voor niks gedaan. Ja, ja precies. Ja. ja, dat is mooi. Ja, ja, maar zo, het goed, zo die gelegenheid het... is natuurlijk ook perfect. hè? Ja, je moet het ook, denk ik, in je, in je manier van uitstraling meenemen. Dat daarna uh, een gezellig toeven is. is ja, ja, precies. Ja. Ja. Dat is een heel pakket. En je, ja. je doet als ondernemer natuurlijk heel. Ja, maak je het heel moois mee. Maar je, ja, als houdt je altijd uh, Ik denk het als je vast. niet onderneemt, uh, het gaat niet vanzelf. Je moet je, ja. moet, je, moet je inspannen. Ja. Nou, anders hoort het ook. Dan, uh... Investeren om te kunnen oogsten. Ja. Ja, en de, ja, en nou, nou, de volgende keer kijk ik ook uit, Jessip Dat is echt. Uh, dat is uniek, dan gebeurt er wat. Ja. Dan kan je niet stil blijven staan of blijven <laughs> dan zitten. Ja, dan moet je bewegen. <laughs> ja, ja. Nou, oh, okay. Okay. nou, dankjewel Tom voor je komst. Graag en uh, dan graag tot de volgende keer. Ja. Nou, we schakelen over naar Roy. Die ja. ook uh, bij <laughs> ons zit. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Activiteiten on air 2016. Brandlos. Ja, ik. ik um... Ik heb natuurlijk een periode gehad dat ik eventjes rustig aan moest doen. Ja. Dus daardoor zijn er bepaalde vergunningen en dergelijke nog niet aangebracht. Dus het is allemaal een beetje onder voorbehoud. Okay. De plannen zijn er. We gaan het ook uitvoeren.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 ja de band was niet helemaal compleet um, bleek later en uh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 ik bedoel, uh, je, hey, uh, je rommelbak, of, uh, de kofferbak is makkelijk. Je gooit je klep open en uh, je neemt de ja. kleedje en je legt je spullen neer. En hoe gaat dat dan in de krocht? Hoe uh, krijg je je uh, spullen elkaar, naar binnen? Uh, ja, Via de deur gewoon. En, uh, je kan voor de deur parkeren. De, voor de deur even op het stoepje. Misschien wel een beetje illegaal, maar...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 Uh, dus dan, uh, dan is het eerste grote evenement wat eraan komt: dus 15, 16 en dus 17 april. Dus er zitten leuze tussentijds nog wel dingetjes aan, zo'n rommelmarkt. Maar die datum is nog niet bekend. Uh, maar dan is uh, Vintage het Zandvoort. Oh, natuurlijk! De Volkswagen evenement. Volkswagen ja. Tot uh, Mark 1-1.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 Onderzocht waar we het nou eigenlijk plaats wilden vinden. We hebben het circuit bekeken, we hebben allerlei andere plekken bekeken. Ja. Maar we kwamen toch een parkeerplaats Zuid uit. Ja. Een heel mooi grasveld, lekker groot. Daar kunnen er behoorlijk met auto's er staan. Ja. Dus we zijn ja. in gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente was ja, heel erg groot. We boven. wel meer faciliteiten nodig dan ja. ja. Positief. Het enige is wat je dan inderdaad over faciliteiten gesproken Er moet een wc staan, er moet een douche staan, er moet van alles uh, staan. Want je wilt toch ook dat ze blijven slapen? Want ja. Dat,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 Dus uh, ja, dus, dat is... Uh, dat dat het, uh, is dan de volgende, dan de, uh, de, het optreden in de krocht. Daar komen nog nader uh, berichten ja, ik, ik over ik een nieuwe datum. ik dat, dat, dat het, uh, in maart, uh, april gaat worden. Eerder dus dan dat het gepland was? Het concert in een korrel? Ja? Uh, nee, dat zou eigenlijk komende, komende weekend zijn. Oh, dus, oh dat zou... Ja. Ah, zo. Ja. Ik dacht dat het op een latere datum was. Maar, maar nee, oké. Okay. Dus, uh, en dan hebben we 5 mei. 5 mei uh, hebben we vorig jaar een uh, begin gemaakt aan het... Uh,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 Heel leuk evenement. Ik hoop dat het weer dit keer wat meevalt. Vorig jaar waren de dakpannen van het museum eraf aan het vallen. Moest ik de markt evacueren van de brandweer. En ja, dat is natuurlijk logisch. Maar het was best wel heftig. Dat weer. hebben we ja, nooit in de hand, hè. Dat weer. Nou, dus het blijft, weet, blijft, de, blijft de verrassing. Toen alles van. Ja, Maar, ja, ja, precies. Nou, maar Dat het hou je met buiten evenementen. is altijd een probleem. Ja, nee, ja. dat is ook zo. Ja. Dus, Oké, okay, nou, nou... Mooi, nou, nou, uh, nou, dus is dat... Uh, ja, genoeg. Dat is genoeg voor de agenda. Ja. Om aardig wat... Uh, Ga daar wat gebeuren. Ja. Het beste is gewoon om de krant te volgen en Facebook te volgen. Van on-air events en dan gaat het allemaal goed. Ja, zeker weten. Goed, uh, Roy, je bedankt je wel. voor de Dank je wel. video. Dankjewel. Tot dan. Bedankt en we gaan weer naar de muziek toe naar de Rumor in To Color. to try In de nummer zijn we weer terug in Hotel Hoogland. Afgeteld door een hele strenge kwasper vandaag die de techniek beheerst. Tegenover ons, de heer Meijer, burgemeester van uh, Zandvoort. Hartelijk Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. En uh, Hans van Akker. Goedemorgen. Goedemorgen van Buurt App. Nou, twee uh, totaal verschillende functies, maar het uh, nou, gaat dan al wel een beetje je in. wel over. overeenstemming hoor. Zij <laughs> zei dat ik nog niet in een app zit. Maar... Nee, dat zit nog niet. Ah, gelukkig maar. Bestaat die app al, de Buurt App? jazeker Ja, wij hebben uh, onze buurt oud noord daar hebben wij nu een groep van 73 ja. mensen. Zo. Uh, ja, die dat is fors. Ja. Um, en we hebben onze buurtwijk, de uh, uh, Nijhof, de Nijhoff straat. O oh ja. Er zitten ook al ruim 60 mensen in de groep. En we hebben dat uh, verdeeld. Ja, want een WhatsApp groep uh, groeit op maximaal 100 mensen. En dan kunnen er gewoon ook gewoon niet meer mensen in. Maar, dus uh, het verdelen zeg maar, van kleine wijken, dat, uh, de, ja, dat, dat moet wel. Techniek ja. he, beperkt dat. Nou, even een stapje terug. We hebben het over inbraakpreventie. Hè? Want uh, dat is het onderdeel uh, waar we over praten. Indraakpreventie in door middel van onder andere om WhatsApp. Uh, ja, connectie met iedereen om ja, elkaar goed uh, te informeren. En jezelf te beschermen. Daar komt dat eigenlijk ook neer. Ja, dat is het ook. Ja. Oké. Oké, oh, Sorry. Nee, nee. nee, nee.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 In de samenleving ken je elkaar nog. Dus als meneer Van der Akker zijn buurman uitnodigt. schat hij gelijk in van. hé, hey, die voegt daar aan toe. Dat is gewoon de gezonde sociale interactie. Die wil je aanjagen, en dat is gewoon hartstikke goed.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 Uh, signaleren meer uh, appen en reageren uh, het is eigenlijk bedoeld om mensen heel strak uh, uh, uh, ja, gewoon informatiekanaal te geven en uh, goed te reageren op, op uh, de ontwikkeling hè. Er, er gebeurt iets uh, mijn buurman uh, uh, achter in de straat waar ik geen zicht heb die kan diezelfde verdachte persoon ook weer zien en die geeft dan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 Want dan belast je ook de andere gebruikers niet onnodig. Dan zie je dat zijn ervaringsdeskundige meneer van der Akker, heeft het helemaal goed omschreven. Dat is de essentie. Ja. Ja, en Dan moeten wij als gemeente vooral kijken wat kunnen we doen om die verbindingen te maken. Want mensen zijn uitstekend in staat om dat zelf te organiseren. Ja. Is dat de aanstaande donderdag die bijeenkomst? Is dat een open bijeenkomst? Ja. Is ja het om de... half acht begint die. Inloop vanaf ik denk zeven uur kwart over zeven. En hij is ingebouwde krocht, zie ik, aan mijn agenda. Heel goed. Maar ik doe het zonder leesbril, maar ik kan het ja. nog net lezen. Nou, mijn bril was niet zo goed. Hè, en hij nee. staat ook op de website, denk ik. Dat, dat klopt het toch niet? Hij staat op de website. Ja, ja. Hij uh, is ook gedeeld in uh, Zandvoort uh, Nieuws. Ja.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 hun voelhorens hebben, ja. daar ook helpen en dit soort signalen oppakken en verder brengen. Ja. En mensen in verbinding met elkaar brengen. Dus ja, vandaar dat, is ook dat het een combinatie de... is van een aantal mensen. Er. Maar dat is dan de wijkagent uit Noord die er in dit nee, geval zit er, is? volgens mij zijn er twee wijkagenten bij. En ook nog iemand van de politie die er overkoepelend intern Want actie. we hebben twee wijkagenten in Zandvoort. Nee, we hebben vier wijkagenten in Zandvoort. Ja. Ja. En ik, ik, ik krijg... hou u allemaal maar voor dat wij met 16.600 inwoners en één wijkagent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 Ja, en, en iedereen wordt geïnformeerd. Hè? Dat is ook ja. Die betrokkenheid is heel belangrijk. Ja. Ja. We gaan dit uh, onderwerp afronden. Dank u wel. Meneer Meijer, hartelijk ja. dank. Graag gedaan. Heel veel succes donderdag. De donderdag uh, 28 januari is dat. Uh, ja. De, ja. In de krocht om. Kwart over acht zeven inloop, half 8. Oké. Prima. Heel veel succes en bedankt. De volgende keer. We gaan naar uh, Fleetwood Mac toe.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 I'm Me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can. Make No, battery, ja, laat ik zo heerlijk goed mee. kun je zien dat ik wat ouder word, maar dat is niet <laughs> anders. Tegenover mij twee hele uh, breedlachende trotsverdames. Huh? Ja, ja, ja. ja, we gaan het hebben met uh, Marlein Scholder en Jessica Westerman over uh, ja, Lady Chef, het restaurant in de Zeestraat. Maar jullie hebben echt ja. iets, uh, ja, iets heel bijzonders bereikt.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 Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? als het toch wel een klein restaurant in Antwerpen. Ja, dus het is echt zo'n zo klein restaurantje in de zeestraat. Ja, dus ja. Ja, We waren ook zelf heel erg verbaasd. Want we waren uitgenodigd voor de, voor de uitreiking, maar we dachten, nou ja. ja dat zal wel. Het zal wel. Totdat <laughs> Tot je de mail krijgt. Wat, hè? Huh? Top 30, ja. 27e. Wauw, weet je, dan sta je het. En dan ja, als je naar de, naar de punten kijkt, het is gewoon echt wat, hoog. Wat denk je zelf wat daar dan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 Nou, de mensen die vonden het met name gewoon heel huiselijk. Laagdrempelig huiselijk. En uh, betaalbaar. En, ja, en gewoon goed eten. Ja. Ja. Dus dat is ja. het eigenlijk. Ja. Nou, ja, maar dat, dat is veel... raak je dat op Dus De, de kernen, prijs ja. is gewoon goed. Ja. Het, is, het is wel belangrijk als je ergens gaat eten... dat je gewoon je thuis voelt. He? Dat je niet... Uh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 die hebben ook in mijn gastenboek geschreven. We mochten naar binnen met korte broek. Ja, ik bedoel, ja, in de zomer loopt. Euh, hé, hoeveel mensen lopen er wel niet in korte broek? Ja, nee. ik ga niet zeggen: je mag niet naar binnen. Dat, dat, nee. dat is ook nou, nog In een zou misschien net even te ja, ver nee, geweest zijn. Ja, dat hangt er dan weer vanaf. Hoe het eruit ziet. Waren het een beetje leuke dames ja.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 maar daar ga je dus wat, wat nou ja, niet in je korte broek zeg maar, uh, naartoe. Hè? Dat, uh, tenminste, ik neem aan dat dat niet gebeurt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat nee, weet ik ook niet. Nee, nee, ik weet ja, ja, heb heb het het wel dat ze heel, heel erg groot, wat ze ja. zijn. Wat ze, wat ze eerst hadden en wat ze nu hebben. Ze zijn heel, het concept is wel erg aangepast. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Merk je dat uh, de plek waar jullie zitten... dat dat ook een, uh, plek een voordeel is heel, heeft? De plek is heel moeilijk. Ja? ja. ja. Toch. Want ja. er komen natuurlijk heel veel mensen vanaf de Centerparks...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 Ja, wij merken dat zodra de, ja, de, de, het dorp weer van ons wordt, heeft zo... Ja. Dat ja, mag je gerust zo zeggen, En de ja, strandtenten het toch, toch ja. weer gaan, gaan sluiten. Dan, is het, uh, dan, dan, dan, komen dan begint eigenlijk... ons seizoen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, nou, jullie hebben in de zomer heb je het heel rustig, zeg maar. Ja, we hebben het al heel rustig. Als het ja. te warm is buiten, dan, ja, dan maar, maar is het maar dat strand kunnen doen nou, We hebben alles gedaan. We hebben wijn al muziek van gehad. We hebben alle ramen eruit gehaald. Ja, we hebben... Ik kan er ja, op, op Ik heb, ik heb de zon niet in mijn zee. Ik, heb, he, ik bedoel, we hebben zon. dat uitzicht ja. niet is. Ja. Maar, nee, maar dan, dat ja. is ook heel moeilijk ja. concurreren hoor. Dat, ja. gewoon, dat is ook zo. Ja. Maar ja, ja, ik zou zelf ook, als ik vrij zou zijn... ook uh, liever uh, met mijn voetjes in het zand zitten dan binnen. Maar ja, ja, dat komt omdat ik nooit vrij ben. Maar we gaan nu niet... Klagen. Ja. We gaan ja. gewoon ja. hierop nee, concentreren. Uh, dat, dat is waar, maar in de zomer moet, we moeten het niet van de zomer hebben. Hier. Nee, dan moeten we het echt van Pas na, je dan uh, voor een zomers ook ja. je, je data's... ik uh, bedoel, je openingsdata's uh, aan? Dat gaan we nu dit jaar wel doen, ja. Dat ja. ja. ja, lijkt het zich helemaal uh, niet verkeerd natuurlijk, hè? Want, we ja. gaan zelf op vakantie. We bijvoorbeeld. Ja, we dachten altijd dat we in deze periode vakantie moesten. Nee, maar dat is toch een beter de in de zomer. Ja, ja. Ja, ja. Gaan we gewoon in de zomer? Gaan we gewoon weg? Ja, ja we gaan nu in de zomervakantie en uh, waarschijnlijk gaan we op. toch even uitdenken op locatie weer koken. Dus uh, mijn oude werk wat ik hiervoor deed. Ja. Ah. Dat is een beetje. Want je dood. doet ook catering, hè? Dat is Ja, is ja, de... ja dat hebben we nu op een heel laag pitje gezet. Dus dan gaan we dat, dat gewoon we weer doen. En dan gaan we locaties huren en dan... Uh, we zouden in de zomer natuurlijk veel meer met die catering kunnen doen. Ja, dus dan gaan we van de zomer toch alles... Uh, ja. Dus dat heb ik een beetje je, zo in mijn hoofd. doe je dat bij mensen thuis ook? Of alleen maar op locatie? Ja, ook bij mensen thuis. Ja. Als de keuken maar groot genoeg is. Ja. Nou ja, als de keuken niet groot genoeg is, dan maken we het in de zee staat. En dan brengen we daarheen. Dus dat kan, ja. Dat kan ook. Ja, ja. Hoe ja. ja. zitten wel. jullie daar nou al? Vijf jaar. Vijf jaar alweer, hè? Ja, ja 2011 zijn we begonnen. Ja. Ja, we Goed, daarmee zijn. geef je natuurlijk met die catering ook wel aan dat koken echt jouw passie is. Ja, koken is je echt Je hoort mijn gewoon ding. in die keuken ja. en je wil gewoon koken. Ja. ja, ik vind het niks als ik een paar dagen dan denk van ja, ik kan niet koken. Ja, stom is dat, hè? Als ik vrij ben of op vakantie ben, dan ga ik ook altijd vind ik daar in een hotel in de keuken kijken. vind ik leuk. O, hoe gaat het hier? Ja, duur op een stand liggen vind doen, ik niks. Lang, ja. ja, dan ga ik wel in de keuken helpen of een beetje Zo houden. Gezellig. Ja. ja, het is... Eh. <laughs> Ja, nee, af en toe uh, denk ik laat het los. Maar, ja. <laughs> nee, nee, het in de, wat in je hart zit, dat, dat ja. is moeilijk om te Het zit ook uh, heel erg in haar familie, dus dat, uh, dat had ik kunnen weten. Ja. <laughs> Maar in ieder geval heeft het dus wel geresulteerd tot iets heel moois. Ja. En plek 27, een en mooie dankzij plaats op gasten, heel gasten, Ja. ja. ja. ja en waarom, dankzij Je hebt natuurlijk gasten. wel mensen nodig die op ja. je stemmen. En ook mensen die op al die uh, verschillende sites uh, blijkbaar dus hun, uh, hun, hun recensies achterlaten. Ja. Want het is dus niet alleen maar bij INS, maar het zijn dus allerlei Dan Ja, andere... we hebben zeg maar, die lijst opgesteld van de restaurant. En de mensen konden dus stemmen op restaurantverkiezing.nl.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 Zijn bijvoorbeeld op TripAdvisor zijn er al over de 90 restaurants en Eensgelegenheden. Dus daar hebben ze al die lijsten van. En daar die lijsten dan hebben ze overgenomen en daar kun je nog stemmen. Ja, Ik heb het wel aan mensen gevraagd ook. En postertjes opgehangen en ze hebben gewoon massaal gestemd. Dus dat is ook gewoon. Ah, maar goed, echt heel je de... maakt natuurlijk reclame, dat is logisch. Ja. Ook met de verkiezing. Mag dat uh, mag toch vragen? Ja. dat <laughs>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 Nee, ook niet. Nee, het, niet in, ingelijst ja, het is een of soort, zo. soort eeuwige internetroom. Ja, ja, maar goed, die sticker van Instoppen bijvoorbeeld. Ja, ja, die hebben we wel. Ja. Die is er dus wel. En dat is ja. natuurlijk wel te zien. En als je langsloopt, zie je wel dat al die jaren achter elkaar jullie gewoon in die toppen zitten. Ja. En uh, dat moet voor mensen toch ook wel een zijn. Ja. Ja. Er ja, zijn ook mooie stickers. Er zijn ook mooie stickers. Oh. <laughs> al die stickers. Oh, stickers. Ja. Nou, dat is wel mooi hoor. Ja, dat ja. is ja, hartstikke leuk. Alsjeblieft, maar We zien de tijd van gaan zo naar het nieuws. Uh, <coughs> ronden we dit af, hè? Hey, enorm gefeliciteerd. Ja. bedankt. Hartelijk dank. Ja. En uh, Lady Chef, uh, nog vijf jaar erbij. Ja, daar gaan we voor. ja. ja, wel. Zeg maar. ja. Goed We gaan naar uh, Sunshine Reggae.